Maar langs de kust ook wat zon. Het wordt 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug bij Kazeluna, welkom terug bij de NCV. Alex oude Elverink is nog steeds mijn gast, ook in de tweede uur. We hebben het over zeerecht, de aanleiding van alles wat er nu met Greenpeace gebeurt. En de Russen die vinden dat ze iets rechtmatigs gedaan hebben. En Nederland die vindt dat zowel het schip als de bemanning zo snel mogelijk vrij moeten komen. Alex oude Elverink is adjunct-directeur van het NILOS... en is universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht. Het NILOS is het Nederlands Institute for the Law of the Sea... Zeerecht dus, daar hebben we het over in dit uur. Um, er zijn nogal wat gebieden waar, waar, waar uh, op dit moment strijd is, ook, uh, Alex. Als je kijkt naar uh, de wereldkaart, zal ik maar zeggen. Dus op zich is het niks nieuws dat er uh, gedoe is. Uh, nee, kijk, dat komt, dat komt ook vooral omdat er uh, eigenlijk geen echt duidelijke regels zijn... voor hoe je nou gebieden moet afbakenen... En... In heel veel gebieden heb je dan ook nog kleine eilanden. En dan is vaak niet duidelijk wie nou eigenlijk de eigenaar is van die eilanden. Dus ja, dat leidt soms tot hele explosieve situaties. Omdat heel lang gewoon gebruikelijk was. Die eerste de beste die een vlag planten, die kon zeggen, dit is van mij. Ja, het is nog meer zo eigenlijk dat die hele kleine eilanden... die, die interesseerden eigenlijk niemand tot, tot, een, tot eigenlijk vrij kort geleden. Dus ja, dat was eigenlijk, die eilanden waren eigenlijk alleen maar een gevaar voor de scheepvaart... En ja, dus eigenlijk is ook, heeft niemand eigenlijk actie ondernomen ten aanzien van de eilanden. Dus ja, het is vaak heel onduidelijk wie daar nou rechten heeft ook. We gaan uh, Redouin erbij halen. 0800-1121, dat is onze telefoonnummer. En daar bel die op. Goedenacht. Goedenavond. Je mag Goedenavond. het zeggen. Ja, nou, mijn vraag is, een aantal jaar geleden is er iets uh, voorgevallen tussen Spanje en Marokko. Uh, voor de Marokkaanse kust ligt eigenlijk een uh, groot rotsblok, wat uh, ja, met de groot woord eiland genoemd wordt. Uh, ...officieel is het eigenlijk van Spanje. Tenminste, Spanje zegt dat het van, van Spanje is. En als je op Marokkaanse kust staat... ...is het uh, op 100 meter van de Marokkaanse kust. En een aantal jaar geleden... ...is daar zeg maar een... Uh, ...ja... ...een twist om uh, geweest. En uh, dat is zodanig opgelopen... ...dat uh, Spanje daar soldaten op heeft gezet... ...en marineschepen naartoe heeft gestuurd. Dus ik vroeg me eigenlijk af... Zeg maar, ...hoe kan een land als Spanje... Zeg maar, uh, ...terre... Ter ter ter territoriale wateren zou naar binnendringen... Ja. op zo'n zodanige manier. Dat is een goede vraag. Alex? Uh, nou, dat is een goede vraag. Uh, nou, kijk, ik denk... Uh, die positie van Sp Spanje moet, moet je begrijpen... Uh, dat uh, Spanje... stelt dus dat die rots uh, onderdeel is... van zijn grondgebied. Uh, en dus ook zo'n rots heeft ook recht... op territori wa territoriale wateren. Dus uh, Spanje meent gewoon dat... Uh, ja, dat dat gewoon het grondgebied van Spanje is. En ook de territoriale wateren van... Uh, Spanje, uh... Ja, dat klinkt heel logisch. Maar als die territoriale water zelfs in de kleinste ring uh, over het land van Marokko gaat... dan zou je een wenkbrauw omhoog moeten trekken, toch? Uh, kan je dat nog even herhalen? Nou ja, als, als de, zelfs de kleinst denkbare ring rond zo'n eiland door, over, de, over het grondgebied gaat... gewoon over het land gaat van Marokko, omdat het zo dichtbij ligt... Nee, maar dat is wel natuurlijk... iets wonderlijks wat er nee, gebeurt. Ook. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Kijk, hier heb je dus uh, in dit geval overlappen, dus die, de territoriale wateren van, uh, van die rots en van uh, de kust van Marokko. Dus uh, die twee staten zouden dus een afspraak moeten maken eigenlijk over van, uh, waar ligt de grens tussen de territoriale wateren van die rots en van, uh, van Marokko. Maar klopt in dit geval dat wat Redouin zegt, dat, dat in dit geval uh, dat eiland op 50 meter van de kust ligt? Uh, ja, volgens mij er is er inderdaad een eiland... dat, uh, dat ligt heel dicht uh, bij de kust van uh, Marokko. Er zijn ook een aantal andere enclaves ook van, uh, van Spanje. Uh, de meest bekende daarvan zijn Ceuta en Melilla. Dat zijn twee steden ook. Die, uh, die liggen ook op, de, op het Marokkaanse vasteland. En er zijn een aantal andere eilanden... Ook die vlak voor de Marokkaanse kust uh, liggen. En dit geschil gaat eigenlijk ook over... wie heeft weer rechten over, over die gebieden. Marokko zegt eigenlijk van... Deze gebieden zijn nog uh, een gevolg van kolonisatie van Spanje van Afrika. Dus uh, Spanje zou die gebieden terug moeten geven aan Marokko. En uh, Spanje stelt zich op het standpunt... nee, deze gebieden hebben wij eigenlijk al sinds de middeleeuwen bezet. En daarom uh, zijn we ook niet verplicht om die niet uh, terug te geven... onder het proces van ja. dekolonisatie. Omdat het veel later nee, ik, ik, ik hoor jou echt met, met grote vraagtekens hier naar kijken. Ik denk, wat is dit allemaal? Ja... Uh, ik heb er zelf gestaan. En uh, ja, het is natuurlijk, ik ben natuurlijk maar een leek. Uh, het is eigenlijk zeg maar, niet te bevangen als je dan uh, op, de, op de kust staat... en het, het eiland ligt zo voor je. Dat je dan in één keer soldaten ziet lopen en uh, marineschepen. Zeg maar, ja. Je zou denken, het is, het is een uh, oorlogsdaad. Ja, maar is uh, het dat, Alex? Uh, nou, nee, dat, dat zou ik niet zeggen. Kijk, die... Uh... Die rots is van Spanje. Dus Spanje heeft gewoon het recht om daar zijn soldaten te stationeren, natuurlijk. Maar er gebeurt iets geks. Want het klinkt allemaal heel logisch. Maar als, als, als zo'n stukje grondgebied zo dicht bij het vasteland van Marokko ligt. Juist. Eh, dan betekent dat dat alle territoriale wateren van Marokko. Eh, ook aan de achterkant van het eiland, zeg maar, het eiland als het ware omzomen. Toch? Dat dus betekent dat Spanje in principe geen enkele millimeter. Eh, eh, over zijn eigen grondgebied naar het eiland kan komen. zullen het laatste stuk altijd door de wateren van Marokko moeten? Uh, nou, ik, ik weet de situatie niet precies. Het zou kunnen zijn inderdaad dat ze ook door de wateren van uh, Marokko... zouden kunnen voelen, moeten gaan ja. voelen een gedeelte, inderdaad. En, ja, maar dan krijg je dus een hele rare situatie, toch? Dan is het rechtmatig is, is een rots van, van, uh, uh, van Spanje. Maar om er te komen, moeten ze eigenlijk door, door dat gebied... waarvan je het eerste uur zei dat hoort tot de beschermingsrand van het van, van land... daar zou, moeten ze dan met hun oorlogsschepen doorheen? Nou, ze zouden dan in ieder geval natuurlijk ook het recht van onschuldige doorvaart hebben voor een oorlogsschepen. Dus dat in ieder geval. Maar ook als het om de territoriale water van Marokko gaat? Uh, dat geldt voor de territoriale water van alle staten. Als daar een stuk grondgebied ligt uh, en de enige manier om daar te komen is dwars er doorheen, dan moet dat kunnen. Uh, nou, dat recht van onschuldige doorvaart heb je ook gewoon überhaupt. Kijk, uh, uh, buitenlandse oorlogsschepen hebben ook gewoon het recht om door de territoriale zee van Nederland te varen bijvoorbeeld. Ja, mits ze niet om een vrij andere daad gaat. Want dan, dan mogen ze er knallen. Ja, uh, nou, dat zou ik niet doen. Lijkt me niet verstandig. Maar uh, <laughs> ze mogen daar gewoon doorvaren in ieder geval. Oké, okay, goed. Nou, dank voor het bellen. Ja, graag gedaan. Dank je wel. En als u ook een vraag of een opmerking heeft... bel ons op 0800-1121. Dat is de telefoonnummer van Kazerloenen. Mailen kan uh, kazerloenen Of een uh, twitterbericht kan ook... at dumosh of hashtag dumosh. Dan zien we het allemaal mooi binnenkomen. Um, nou heb jij uh, zelf uh, in Nicaragua gezeten, gewerkt. Wat deed je daar? Uh, ik heb daar twee gewerkt bij het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nicaragua. Uh, maar het Nederlands ministerie of het ministerie van Nicaragua? Uh, nee, het ministerie van Buitenlandse Zaken van, Nicaragua, van Nicaragua zelf. Dus je hebt voor de Nicaragua, Nicaraguaanse staat gewerkt. Uh, ja, klopt. Uh, ze hadden een aantal. Uh, ze hadden ja, ook vragen over het zeerecht. Uh, zij zochten iemand die hun daarbij zou kunnen adviseren. En uh, toen kwamen ze bij ons instituut terecht. En toen was de vraag: van, uh, is er iemand die zin heeft om een aantal jaar naar Nigeria te gaan? En ja, dat, uh, jij dacht: wat dat, lijkt, lijkt wat. dat lijkt me wel wat wat. Ja, zeker. Uh, want jij spreekt Spaans? Uh, nou, dat sprak ik niet toen, maar uh, ik heb toen een uh, intensieve cursus uh, aangeboden gekregen. Dus... Ik heb toen twee maanden Spaans gedaan, uh, heel intensief. En uh, ja, ik heb daar wel uh, in het Spaans gewerkt ook inderdaad. daarna. dus ook rapporten opgesteld in het Spaans. Wat speelt er op jouw vakgebied daar? Uh, ja, wat daar voor speelt is dat uh, Nicaragua... heeft ook uh, Colombia als een van zijn buurlanden. Oh ja. Ja, als je op de kaart kijkt, dan lijkt dat niet zo. Maar uh, oh nee. er zijn ook een paar uh, <laughs> hele... Costa Rica en Panama nog tussen. Uh, nee, klopt. Maar er zijn ook een paar kleine eilanden... Uh, San Andres en Providencia. Uh, en uh, Colombia claimde dus dat die eilanden ook recht hadden op uh, een heel uitgebreide maritieme zones. En uh, dat ging met name ten koste van Nicaragua. Uh, andere buurlanden, eigenlijk, die uh, kozen ook voor partij voor Colombia. Dus uh, ja, de vraag was eigenlijk voor Nicaragua: wat kunnen wij hier nu aan doen? Als je, even, even, ik, pak, ik heb even de kaart er even bijgepakt ondertussen. Uh, als je naar San Andres kijkt, uh, dan is dat een eiland of eilandengroep, dat kan ik niet goed zien... Uh, die eigenlijk heel dicht bij Nicaragua ligt... als je het op de grote schaal bekijkt. Um, en, en Colombia, wat daar veel en veel verder vandaan uh, ligt... die claimen het toch? Uh, ja, er was ook een geschil tussen over die eilanden, inderdaad. Uh, over het eigendom? Ja, over het eigendom. Nicaragua claimde ook, uh, ook eigenlijk uh, dat ze recht hadden op die eilanden. Maar... Uh... Ja, die claim uh, is, is eigenlijk niet toegevoegd. Men is gaan procederen op een bepaald moment. Dat ging zowel over het eigendom over die eilanden... als over waar zou de zeegrens moeten liggen. Het internationaal gerechtshof heeft toen gezegd... Eigenlijk van, uh, nou, over die eilanden bestaat een verdrag... en Nicaragua heeft, uh, kan zich niet uh, zeg maar onder dat verdrag uh, uit. Maar de zeegrens heeft mij wel gezegd... Van, die, is niet, uh, die ligt niet waar Colombia claimt dat die ligt. Dus het internationaal gerechtshof is daarna die zeegrens opnieuw gaan vaststellen. En ja, dat heeft tot een veel betere uitkomst geleid voor Nicaragua... dan wat Colombia bereid was. Maar beschrijf even wat er gebeurde in die regio. Uh, want Colombia was een spelletje aan het spelen... Uh, ten nadele van Nicaragua. Wat, wat gebeurde daar precies? Nou, eigenlijk uh, Colombia... Uh, buurstaten van, uh, van Nicaragua en Colombia... Costa Rica, Honduras, uh, Jamaica eigenlijk... Um, Colombia heeft draag gestoten, gesloten met al die landen over hun grenzen... waarbij ze eigenlijk vastknoopten aan de grens die zij op wilde leggen aan uh, Nicaragua. Dus eigenlijk iedereen profiteerde daarvan behalve Nicaragua. Ja, en toen was de vraag was dan wat, uh, wat kan je daar nog aan doen? En uh, Nicaragua heeft heel lang geprobeerd ook te onderhandelen met andere buurlanden... om te voorkomen dat zij... Uh, met Colombia aan zee zouden gaan. Dat is allemaal, is dat, is dat eigenlijk niet gelukt. En, maar waar, ja. waarom werden ze zo gepiepeld door de rest? Uh, nou, ik denk vooral omdat Colombia gewoon... Uh, is natuurlijk ook een regionale grootmacht. En Colombia had ook, uh, ja, zeg maar, deze strategie uitgedokterd... en heeft daar ook heel veel tijd en, uh, uh, en aandacht aan besteed. Maar waarom was van die strategie nou uitgekend Nicaragua het slachtoffer? En waarom betrokken ze Nicaragua er niet mee? Ik bedoel, je kunt ook een verdeel en heer met de hele regio... Ja, kijk, ik denk juist omdat die eilanden van Colombia dus zo dicht bij Nicaragua lagen. Dus eigenlijk met uh, die, die eilanden vormen echt de basis voor de hele strategie van Colombia. Uh, en als je die eilanden dus uh, veel uh, ruimte wilt geven... dan moet je dat eigenlijk wel ten koste van uh, Nicaragua doen. Oké, okay. en waarom, waar, waarom zijn uh, of waren die eilanden van strategisch belang van Colombia? Uh, nou, die eilanden, ja, op zich, die eilanden als zodanig... die zijn eigenlijk heel onbetekenend... Uh, moet je natuurlijk niet in Colombia zeggen, maar uh, ja, in totaal zijn die iets van 44 vierkante kilometer. En er wel iets van 70, 80 duizend mensen, maar uh, ze hebben dus een heel groot belang. Omdat ze weer heel grote maritieme zones uh, kunnen hebben. Oh ja, San Andrés zie ik wel uh, geteld vier straten geloof ik. Dat is goed teel. Ja, misschien wel wat meer, maar goed, oh. uh, Echt groot is het niet. Ja, oké, okay, goed. Maar het is vooral een, een, een, een spel met een hoge inzet en een hoop gedoe. En nog niet eens zo lang geleden zouden dat tot oorlog geleid hebben. Dit soort dingen. Uh, dat zou uh, zeker gekund hebben, ja. Wat is nou het economisch belang hiervan, van deze hele discussie? Want we hebben het nu over de Caribische Zee. Uh, niet een gebied waar olie zit, bijvoorbeeld. Uh, nou, er is toch ook wel nu uh, ook belangstelling voor olie- en gaswinning daar. Het is toch een gebied waar nog niet zoveel exploratie is verricht. En uh, het idee bestaat toch wel dat daar uh, olie, en, olie en gas ook zit. Oké, okay, ik dacht dat in de Golf van Mexico vooral... Uh, daar, daar zijn veel uh, olie- en gasbronnen... maar de Caribische Zee beginnen ze nu ook te kijken? Daar is nu ook wel belangstelling, ja. En eigenlijk sinds Nicaragua dat uh, proces dus ook gewonnen heeft... over die zeegrens, is daar ook weer nieuwe belangstelling... van olie- en gasbedrijven om daar te gaan boren... om te kijken of daar nou echt winbare reserves zitten ook. Oké, okay, goed. Dus daar gebeurt ook het een en ander. Um, we gaan uh, naar een bellen. 0800-1121. Paul, goede Goedenacht. Uh, Goedenavond. Je mag het zeggen. Uh, mijn vraag ging eigenlijk over uh, een, een principe dat in het uh, gewone uh, recht gaat, laten we zeggen het landrecht, even eenvoudig gesproken. Als iemand uh, een strafbaar feit begaat en uh, in een periode vanaf het begaan van dat feit tot acht uur later, geldt voor dat uh, feit het uh, heterdaadprincipe. Dat wil zeggen, dat geeft de politie een bepaalde bevoegdheid om die persoon meteen aan te houden. Mm -hmm. Het moet dan inderdaad gebeuren binnen die acht uur na het begaan van de daad. Geldt zoiets ook niet bij het zeerecht. Ik wil het niet voor de Russen opnemen, maar ik kan mij voorstellen dat... Uh, uh, tussen het, uh, het betreden van het uh, booreiland en het uh, moment waarop dat schip is aangehouden... Mm -hmm. Uh, een periode verloopt waarbinnen misschien dat heet inderdaad geldt. Ja, ja, een periode waarin de Russen ruggespraak hebben gehouden, ongetwijfeld. En misschien binnen die acht uur, dat weet ik ook niet trouwens, maar of het binnen ja. die acht uur was. Maar binnen zo'n periode uh, ja. uh, tot actie in overgaan. Bestaat dat in het uh, zeerecht ook, Alex? Uh, ja, in het zeerecht heb je iets gelijk, uh, gelijksoortigs. Inderdaad, daar heb je het zogenaamde achtervolgingsrecht. En dat houdt dus in, dus als jij uh, het vermoeden hebt dat een. Uh, een schip een overtreding heeft begaan in een, in een maritieme zone. Uh, dan mag jij de achtervolging inzetten. En dan mag je dat schip eigenlijk uh, waar ook ter wereld uh, arresteren. Okay. Uh, en kijk, dat had, dat had de Russische Federatie dus, dus ook in dit geval waarschijnlijk wel kunnen doen. Alleen uit als je kijkt naar het feit, helaas, zoals Nederland dat heeft ingediend. Dan lijkt het dat zij op een bepaald moment die achtervolging hebben afgebroken. En op het moment dat je die achtervolging hebt afgebroken heb je daar niet meer het recht om een schip te arresteren. Ook al bevindt zich dat nog wel in jouw exclusieve economische zone... maar niet meer dus in die veiligheidszone. Dus zij hadden dat echt vanuit die veiligheidszone moeten beginnen... en dan ook meteen door moeten zetten en dat schip meteen moeten arresteren. En dan ja, hadden zij waarschijnlijk wel rechtmatig uh, opgetreden. Maar even analoog aan wat Paul zegt, is dat dan ook aan tijd gebonden? Is het dan net als op het land dat, dat binnen een periode van acht uur bijvoorbeeld moet gebeuren? Uh, nee, daar is eigenlijk geen tijd aan gebonden. En daar, daar zijn wel een paar voorbeelden van. Uh, Australië heeft uh, in een paar gevallen... Uh, Australische Marine heeft een aantal schepen achtervolgd. En daar zijn ze echt uh, weken mee bezig geweest. Dat, was, uh, dat waren schepen in, dat was in Antarctica. En uh, een van die schepen probeerde ook eigenlijk te ontsnappen tussen het ijs door. Australië heeft die achtervolging steeds voorgezet. En dat schip hebben ze dus na... Uh, een reis van 4400 zeemijl. Dus bijna 10.000 kilometer hebben ze dat uh, uiteindelijk pas weten te arresteren. Wow. <laughs> en wie op wat zat er aan boord? Wat hadden ze gedaan? Uh, zij werden verdacht van uh, illegale visserij. <laughs> En uiteindelijk is dat ook tot het proces gekomen. Maar uiteindelijk was de bewijslast niet voldoende. Nee, ze hadden die vis al dus, ja, ja, dat klopt inderdaad. Ze hebben de vis al verboord gekieperd. En toen moest Australië dus de keuze maken van... gaan we achtervolgen of gaan we bewijsmateriaal verzamelen? En toen ze hebben, hebben zij gekozen voor achtervolgen. Want ze dachten anders zijn we ze sowieso kwijt. Uh, maar ja, daardoor hadden ze dus niet voldoende bewijsmateriaal. Want dat bewijsmateriaal was natuurlijk later verdwenen. Dat is een duur rondje principieel, zijn zullen we maar zeggen. Uh, inderdaad. Ja. Paul... Uh... Jij, jij weet over de landsituatie uh, heel veel. Ben je politieman of ben je ex-politieman? Nee, nee, nee, nee. nee. Ik, uh, ik, hou mij wel, uh, ik heb een grote interesse in het recht, in, in het algemeen... en ook in de ontwikkelingen zoals die in Nederland plaatsvinden... En uh, vandaar dat ik er wel iets van weet. Maar ik ben, ik ben niet beroepsmatig uh, daarbij betrokken. Nee, want ik moet je eerlijk zeggen dat jij mij ook iets nieuws vertelt. Het heet daadprincipe, dat ken ik wel. Maar dat je acht uur daarna als, als politieagent ook nog de mogelijkheid hebt om ja. op te treden... dat wist ja. ik eerlijk gezegd ja. niet. Ja, dat is mij ooit een keer... Ik, ik, ik heb helaas iets meegemaakt uh, uh, opzettelijke vernieling. En toen heb ik daar te lang mee, of tenminste te lang... Ik heb daar de volgende dag pas aangifte gedaan. Toen hebben ze tegen mij gezegd, doe dat dan binnen acht uur... Want dan hebben wij meer mogelijkheden om de persoon die de, van dat feit verdacht wordt aan te houden. Ja, waar ging dat over? Wat, die, voor, wat voor vernieling was dat? Nou, nou ja, een, een, een dispuut met iemand die, die vond het nodig om een deuk in mijn auto te schoppen. Oh, oké. Okay. En uh, toen dacht ik van nou ja, ik morgen wel aangifte, want dat, dat is tegenwoordig ook al niet meer zo'n zo eenvoudige zaak om aangifte te doen. Toen zei de politieagent die die aangifte op, dan zei meneer, doet u volgende keer meteen aangifte, want dan kunnen wij die persoon van huis halen. Ja. Die halen we meteen van huis af en dan is het heet, het hete daad, die principe is ook een beetje heet van de naald, want dan wordt iemand van zijn bed gelicht. En uh, ja, die wordt meteen even onderworpen aan een stevig gesprek van uh, wat is er geweest, enzovoort, enzovoort. Ja, en als je daar langere tijd over laat gaan, dan, uh, ja, dan koelt het af en dan heb je minder kans dat het uh, met succes afloopt. Ja, oké. Okay. Ja. Ik vond het een, een, een, een mooie vraag en een mooie parallel. Dank daarvoor. Graag gedaan. Oké, okay. okay. dank, dank voor het bellen, Paul. Dank je 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Mede kan eh, op kazeluna.ncv.nl. Eh, en je kan twitteren, hashtag Dumosh. Eh, du dat zijn onze, eh, de manieren waarop je ons kan bereiken. Alex Oude Elfrink is de gast, ook de tweede uur van Kazeluna. We gaan even de muziek luisteren. En dan, eh, dan praten we weer verder, stel ik voor.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 stuff, but you got Oude Bob was dat met Blind Man's Bluff. Alex Oudelvrik is de gast. We hebben het over het zeerecht en alles wat ermee samenhangt. Um, ik lees je even een mailtje voor van Peter Maas. Peter Maas schrijft... Ik heb de afgelopen jaren voor verschillende oliemaatschappijen offshore... Uh, op boorplatforms gewerkt. Ook op het project in Groenland in de zomer van 2010... waar Greenpeace de Stena Don geënterd heeft... De 500 meter veiligheidszone is erg belangrijk... voor het veilig opereren van boorplatformen. Het is inderdaad de voorkoming van incidenten zoals aanvaringen... die niet alleen voor het milieu catastrofale gevolgen kunnen hebben... maar ook voor de bemanning aan boord. Zodra een schip zonder toestemming de 500 meter zone betreedt, worden doorgaans de activiteiten gestaakt, voor zover onmiddellijk mogelijk... en de bemanning direct richting de reddingboten gedirigeerd. Dit om aan te geven hoe serieus dit soort incidenten... in ieder geval door de bemanning aan boord genomen worden. Het ongeoorloofd betreden van die zone is naar mijn mening... dan ook volkomen terecht strafbaar... en zou ook de Greenpeace serieus genomen moeten worden. Zoals in een van uw fragmenten al gezegd werd... het is inderdaad dus niet voor niks. Daar ja. uh, nou ben ik het helemaal mee eens. Uh, ik vind het ook wel grappig dat, uh, dat juist het geval van Groenland uh, gemeld wordt. Want uh, ik, ik, ik, ben daar, ja, even zien, ik ben daar twee jaar geleden geweest ook. Uh, en toen vertelde men dat een van de problemen die men ook had... was dat eigenlijk schepen van Greenpeace daar uh, steeds net buiten die 500 meter grens bleven liggen. En dat, ja, dan, dan, dan, dan, dan kon men dus eigenlijk niet optreden tegen die schepen. Want ze gingen nog niet in de veiligheidszone, maar... Er bestond dus wel steeds het risico dat dat zou gebeuren. Dus dat, dat, dat zag de, de Groenlandse overheid daar ook als een groot probleem. Want ze wilden eigenlijk optreden, ze wilden ze wegjagen... maar ze hadden daar geen middelen voor, vonden zij. Nou, nee, kijk, zolang als je nog buiten die veiligheidszone blijft... is er dus geen uh, grond om op te treden. Je mag alleen maar optreden eigenlijk pas als een schip in die veiligheidszone gaat. Ja, maar goed... Dus de, eigenlijk de, was Greenpeace daar gewoon een spelletje aan het spelen... met, uh, met de Groenlandse autoriteiten. Maar uh, ze hebben het niet anders aangepakt uh, in Rusland, toch? Alleen de Russen reageren er anders op. De Russen hebben blijkbaar zoiets van... Uh, prettige wedstrijdvrienden, We pakken jullie wel degelijk op? Nou, ze zijn in Rusland natuurlijk ook wel die veiligheidszone ingegaan. Dus in die zin ligt dat dan ook anders dan al in de Groenland veiligheidszone Maar in Groenland heeft het ook, uh, het boorplat hebben we net gelezen... Het boorplatform uh, geënterd en, en spandoek opgehangen. Ja, wat daar precies gebeurd is, weet ik niet. Maar uh, dat, dat zou kunnen als men daar ook wel daarna actie heeft ondernomen. Maar dus een ander probleem wat ik zei was dus ook... dat in bepaalde gevallen uh, bleef men net buiten die veiligheidszone zitten... en dan... Uh, ja, bestond steeds het gevaar, de dreiging dat men die veiligheidszone in zou gaan. Maar zolang als je die veiligheidszone niet ingaat... kan je dus als staat nog niet optreden tegen zo'n boot. Want buiten die veiligheidszone heb je geen enkele basis om actie te ondernemen. Ja, ja, goed, daar ben je dus heel uitgesproken in. Dat betekent dus dat deel van wat Rusland gedaan heeft, zonder meer onrechtmatig is. Uh, We zijn namelijk opgetreden tegen de Arctic, uh, uh, Arctic Sunrise toen die al buiten die zone was. Ja, dat, was dus, dat zou onrechtmatig zijn als er geen recht van. Als het achtervolgingsrecht was uitgeoefend ja. vanuit die zone, was het dus rechtmatig geweest. Als er geen achtervolgingsrecht bestond op dat moment, was het dus onrechtmatig. Ja, dus dat is een van de centrale vragen eigenlijk in deze hele zaak. In hoeverre ben jij of jouw instituut betrokken bij deze hele zaak? Uh, nou, wij. Uh, ik ben hier zelf niet bij betrokken. Er komen wel heel veel vragen van, van journalisten ook. En op zich is dat heel interessant. want daar moet je ook echt over, na gaan denken over hoe zit het nou eigenlijk. Uh, en verder is, is, is mijn, uh, mijn leidinggevende, directeur van het instituut... en ook hoogleraar volkenrecht, Fred Soons... die is door Nederland benoemd uh, als arbiter uh, in, de, in de arbitrage. Uh, in Hamburg. Maar hoe werkt het dan? Want elk land komt dan met één arbiter. Ja, Rusland doet het niet, maar normaal gesproken... Uh, ja, dat werkt als volgt. Uh, dit is dus niet in Hamburg, want die, daar, daar zit al een tribunaal van 21 rechters... Maar... Uh, Hamburg heeft zich alleen maar uitgesproken... over de voorlopige maatregelen die Nederland heeft gevraagd. Maar dat tribunaal moet dus nog worden samengesteld. Dus dat kon zich niet uitspreken over die voorlopige maatregelen. Uh, maar dat werkt als dus volgt. Nederland heeft nu iemand aangewezen. Uh, ja, Rusland zal dat waarschijnlijk niet gaan doen. Ja, dan, je, dan denk je, dan heb je een probleem. Maar goed, Nederland kan... Uh, na 30 dagen kunnen zij naar, de naar het zedig tribunaal uh, stappen... en dan de president van dat tribunaal vragen om... Uh, de tweede arbiter aan te wijzen. Uh, en daarna is er weer een periode van 30 dagen... waarin de overige drie arbiters uh, geselecteerd kunnen worden. Nou, grote kans dat Rusland weer niet meedoet. Nou, maar, maar kan de... even, dus Nederland kan al 30 dagen nadat duidelijk is... dat Rusland niet meedoet... kan Nederland alsnog verzoeken om een tweede arbiter? Ja, dat klopt. Maar die, die dan gaat praten namens Rusland? Ja, dus dan zal, het, uh, ze dan zal de president van het Zijrecht-tribunaal... iemand moeten kiezen die... Uh, in Rusland uh, zeg maar ook gezag geeft. Dus het, het moet natuurlijk niet iemand zijn waarvan je denkt van die zal de kans van Nederland wel kiezen. Oké, okay, die arbiters uh, uh, die gaan dan op een of andere moment komen. Uh, en dan? Uh, ja, dan zullen die arbiters uh, uiteindelijk zijn er dus vijf arbiters uh, en die zullen dan. Uh, Hoezo vijf? Nou, omdat, uh, in eerste instantie wijzen allebei de landen er één aan. Uh, en daarna uh, moeten de landen nog proberen het eens te worden over nog drie arbiters. Om in totaal dan een tribunaal te hebben van vijf uh, arbiters. Zodat er altijd een meerderheid ontstaat? Uh, zodat er in principe altijd een meerderheid ontstaat inderdaad. Ja. Uh, uh, en, en die vijf, dus die overige drie, die moeten aangewezen worden door uh, Rusland en Nederland. Nou, als Rusland niet meedoet, kan Nederland ze allemaal aanwijzen. Nee, dan uh, heeft Nederland alleen maar dan kan Nederland dus weer naar het Zedig-tribunaal stappen en weer vragen. van kunt u ook de overige vijf rechters nog, uh, de overige drie arbiters nog aanwijzen. Maar dan ben je 60 dagen verder inmiddels? Dan ben je inmiddels 60 dagen verder. Vanaf het moment dat Nederland de procedure gestart is. Goed, het wordt allemaal nog veel gezelliger. Dan zijn we zestig dagen verder. Dan, dan vanaf dat moment kan pas de zaak inhoudelijk behandeld worden. Ja, dat klopt. Kijk, dan zullen die arbiters in eerste instantie bij elkaar komen. En dan zullen ze gaan kijken van... Uh, uh, hoe? hoe gaan we de hele zaak organiseren? En dan gaan zij dus... Uh, in principe heb je bij zo'n arbitrage twee fases. Eerst heb je een schriftelijke behandeling. En daarna heb je een een behandeling. En dan zal dus het arbitrage tribunaal... de termijnen vast gaan stellen voor de... Schriftelijke behandeling. En dan zullen zij Nederlanders een termijn geven van zeg maar bijvoorbeeld binnen vijf maanden moet u uw eerste schriftelijke stuk inleveren. Goeiedag. Altijd zitten die arme mensen nog steeds in die, sowieso in de uh, Russische gevangenis. Uh, uh, uh, maar die arbitrage, dat is, dat is de, het belang daarvan is een bindend advies wat zij aan, aan de rechters gaan geven. Nee, die arbiters die gaan zelf dus dat bindende advies uh, vaststellen. En ja. dat is dan ja. uh, een bindende uitspraak voor zowel Nederland als Rusland. Maar die rechters van, van het tribunaal die geven daar vervolgens een klap op? Nee, die hebben daar niks mee te maken. Kijk, de enige reden waarom nu het zedig tribunaal betrokken is... is omdat Nederland wilde graag een voorlopige maatregel. Nou, dat, dat arbitragetribunaal bestaat er nog niet. Dus die kunnen dat niet doen. Dus om toch te, het mogelijk te maken dat je een voorlopige voorziening hebt staat er dus in dat zeerrechtsverdrag uh, dat je binnen 14 dagen na de procedure... na 14 dagen dat je de procedure gestart bent, kan je naar Hamburg gaan. En dat heeft Nederland dus gedaan. Maar eigenlijk nadat het zedig tribunaal deze voorlopige maatregelen vastgesteld... hebben ze verder niets meer met deze zaak te maken. Uh, links of rechtsom, de Russen kunnen hier gewoon hun, uh, hun uh, behind mee afvegen? Uh, ja, dat zouden ze kunnen doen, maar uh, ja, die uitspraak blijft natuurlijk wel bestaan. Dus uh, het feit blijft gewoon als zij veroordeeld worden, dat die veroordelingen er ligt. En dat is toch een, uh, ja, zeg iets wat Nederland met Nederland kan gebruiken ook weer om zich te bezinnen op verdere stappen. Maar ja, als een staat niet meewerkt, het is natuurlijk moeilijk om, uh, om een staat te dwingen tot iets. Zeker als het om een uh, ja, machtige staat als de Russische federatie gaat. Ja, eh, en ook een land wat, wat gewoon af en toe denkt van weet je wat, we regelen het gewoon op onze manier. Want eh, daar heeft ook wel alles schijn van, toch? Dat zij ook gedacht hebben van eh, dit moet een afschrikwekkend voorbeeld zijn. We willen het gedonden gewoon niet met actievoerders. Eh, dus we pakken er eentje gewoon grondig en goed hard aan. Of denk je dat het geen rol gespeeld heeft? Ja, dat zou zeker een rol gespeeld kunnen hebben inderdaad. Ja, maar goed, dat, dat, dat weten de Russen alleen maar. Eh, we praten zo meteen verder. Gaan we gaan even muziek draaien en dan praten we verder. Alex, oude Elfrink, is te gast. Uh, je kunt vragen stellen, je kunt opmerkingen maken, je kunt bellen 0800 1121. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É resto de toco, é um pouco sozinho. É hey, um caco de vidro, é hey, a vida, é o sol. É hey, a noite, é hey, a morte. É o Lá, seu anzol, é perobucão. É o mol da madeira. Canda, é o fim da cama. É uma tita pereira. É madeira de vento ribanceira. É o um mistério profundo. É o queira ou não queira. É o vento ventano. É o fim da ladeira. É a vida, é o vão, festa da comeira. É a chuva chovendo. É conversa ribeira. Das águas de março. É o fim da canseira. É o pé.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 Cobra é um pão, é João, é José, é um espinho, na mão, é um corte, no pé, são as águas de mar.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 Sow, as sow, de sow, sow, sow, sow, sow, sow, sow, sow, sow, sow, sow, sow, sow, sow, sow, sow, sow, de vida no teu coração. Ik was de Marco heette het liedje. Uh, Jobino en Ellis Regina, waar degene die je kon horen. Alex Oude Elfrink is te gast. We hebben het over het zeerecht en alles wat ermee samenhangt. Um, Laten we even kijken wat er op dit moment uh, allemaal speelt. Een van de zaken die, die, die steeds meer aandacht krijgen, is uh, de, de plastic soep. Het drijft een onvoorstelbare hoeveelheid rotzooi in zee, plastic met name. Uh, uh, waar men pas eigenlijk recent achter gekomen, is dat er een vijftal plekken in de wereld zijn waar dat uh, blijft liggen, als het ware. Draaikolken met in het midden. Gigantische hoeveelheid plastic. Wie is eigenaar van dat probleem? Wie is eigenaar van dat probleem? Ja, kijk, als het in de maritieme zone van een, van een kuststaat is, dan, dan is dat, zou dat met name een probleem van, uh, van die kuststaat zijn. Uh omdat het natuurlijk ook schadelijk is voor, voor de economische activiteiten die zonder plaatsvinden. Maar die meeste gebieden bevinden zich eigenlijk op de volle zee. En ja, daar is eigenlijk niemand verantwoordelijk voor. Of de hele internationale gemeenschap. Ja, en dat is vrij, soms wel synoniem eigenlijk. Dat niemand zich verantwoordelijk daarvoor voelt echt. Ja, dus uh, het kan plastic zijn wat voor, voor een deel uit Nederland komt. Uh, maar zodra het zich in het internationale water bevindt... dan kijkt iedereen heftige handjes in de lucht en dan is het einde oefening. Uh, ja, ik denk wat je vooral hier moet doen... is eigenlijk dus voorkomen dat uh, dat, dat plastic in zee terechtkomt. En eigenlijk, ja, zoals je, jij ook al aangeeft... het meeste plastic komt inderdaad vanaf land. Dus eigenlijk zit het een probleem dat je op land aan zou moeten pakken. Zodra het een rivier uitstroomt... Uh, uh, en in de monding zit, zeg maar, binnen de territoriale water... dan is gewoon een nationale staat daar verantwoordelijk voor. Uh, ja, op zich is, is, een, is een nationale staat ook verantwoordelijk inderdaad... voor. Uh, Vervuiling vanaf zijn grondgebied. Maar, uh... maar zou, je, zou je het zeerecht kunnen gebruiken om een buurland aan te klagen? Bijvoorbeeld als ze enorme hoeveelheden rotzooi de zee inslingeren? Um, nou, ook internationaal recht in het algemeen. Hè? Dat, uh, dat stelt dus dat je trans. Uh, dat je schade over grenzen heen uh, moet uh, zien te vermijden. Dus uh, en je bent ook verantwoordelijk als staat als uh, activiteiten op jouw grondgebied schade toebrengen aan een andere staat. Neem even uh, de Belgische kust. Uh... Um, ik ik, ik zeilde nog wel eens in de zomer, dus ik, ik ken het gebied vrij goed. Um, daar zijn nog steeds, tot op de dag van vandaag, voor als ik goed ben geïnformeerd, zijn uh, riolen aangesloten op, op, op, op de, die lozen naar buiten toe. Als overstort. Als er heel veel regen is, dan gaan de overstorts open. en dan stroomt alle blubber en, en, en, en rotsen stroomt zo de haven in. Dat komt ook op de Nederlandse kusten terecht. Zou Nederlands kunnen zeggen: België, um, uh, jij vervuilt onze zee en we pakken je daarom aan. Uh, nou, dat is wel een hele ingewikkelde vraag. Ik denk gewoon... Uh, ik zit hier gewoon niet goed in om dat af te kunnen zeggen. Ik zou gewoon zeggen, dan, uh, ja, dan moet je gaan kijken... wat zijn nou de specifieke regels die hier van toepassing zijn. En uh, ja, mag dat onder die regels of niet? Ik, uh, ik heb daar niet 2, 3 een antwoord op. Nee, maar zeerecht is daar niet een, een, op zich niet een voor de hand liggend middel voor... om dat via die band te spelen? Nou, ik denk dat dit vooral... Uh, nee, het ja, zal ook wel relevant zijn. Maar ik denk in eerste instantie zal hier ook wel... Uh, Belgische wetgeving en ook Europese regelgeving over erbij Dus moet je eerst gaan kijken wat staat daarin. Ja, nou de EU die heeft daar vrij veel regels over inderdaad. De vraag is voor iedereen die zich daar volledig aan houdt. De heer Hoekstra, goedenacht. Ja, goedenacht. Ik zal al in de radio uitzetten. Uh, mijn vraag is van, uh, wat zijn die gebieden precies van die, van die uh, plastic eilanden... Ja, uh, yeah, dat is een goede vraag We hebben het natuurlijk vooral over zeerecht En dit was maar een zijlijntje in het gesprek zou ik maar zeggen uh, Maar voor zover ik weet zijn er vijf gebieden Eentje is de Sarcassozee, dat weet ik heel zeker Dan zitten er in de stille oceaan ook nog één, uh, volgens mij In oceaan zit er één uh, En, en nog op, uh, uh, dan zijn we op drie geloof ik En dan nog twee plekken Ik weet niet of, of ik jou nu Ik moet het ook een half tijd inderdaad nou, ja, oké. Okay. Doet er ook niet zoveel toe. Maar is er een mogelijkheid dat ze dat met z'n allen op kunnen ruimen? Uh, ja, ik weet eigenlijk niet of daar studies naar gedaan zijn. Wat de kosten daarvan zijn. Maar ik denk. Uh, het gaat wel om gigantische gebieden. En. en ja, men spreekt wel over een plastic soep, Maar volgens mij gaat het toch om, om. Eigenlijk relatief nog vrij weinig plastic per vierkante kilometer. Dus. Ik denk de, de, de kosten om dat te verzamelen. En het zijn soms ook hele kleine deeltjes. Die zijn waarschijnlijk gigantisch. Dus. Ik denk niet dat, uh, dat veel, mensen bereid, veel staten bereid zullen zijn om die kosten te dragen. Ja, even, we hebben ondertussen even een kaartje op het scherm getoverd. Er zit er, uh, inderdaad zit er eentje... Uh, ja, kan, ja, je moet om een enorme hoek kijken. <laughs> dat gaat jou niet helemaal lukken. Uh, Sarcassozee is inderdaad eentje. Uh, die zit daar. Dan zit er nog eentje tussen Brazilië en de zuidkant van uh, uh, Afrika. Dat is de Zuid-Atlantische Oceaan. Aan de andere kant van Latijns-Amerika van Latijns zit er ook eentje... Uh, de Zuid-Pacifische Zee, de Stille Zuidzee. En nog eentje onder China. Dat zijn de, de vijf gebieden waar uh, die draaikolken zijn. En voor zover ik weet, uh, en ik weet toevallig, maar dan ook echt toevallig wel iets vanaf, is uh, de vraag die u stelt: uh, is het uit zee te halen? Is volmondig nee. Dat is gewoon technisch niet mogelijk. Nee, en eigenlijk precies een beetje om de reden die Alex zegt. Het, het gaat om relatief, uh, een relatief gigantische dus waar maar op heel weinig plekken toevallig een hoop uh, bij elkaar zit. Maar het valt ook uit elkaar, hè, plastic. Dus dat wordt dat lost grotendeels ja, op in kleinere is, deeltjes... Ja, het maar het deel blijft plastic. Gaan. Ja, en uh, er gaan veel vogels aan dood. of Hoeveel, weet ik niet. Maar wat zijn dan de verdere milieugevallen? Vis? Uh, ja, het komt in de voedselketen nou terecht... Bedoel. Ja, het wordt uiteindelijk, okay. dat plastic valt uiteindelijk in kleine deeltjes. Het wordt voor een deel ook gegeten door, door visachtigen. Um, en, en misschien zelfs wel door plankton, maar dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar in ieder geval, dat komt in de keten terecht. En uh, uiteindelijk uh, trek je complete aanstekers uit vogels. Ja, ja nou, Leuk allemaal hoor. Nee, helemaal niet. Nee. Maar goed, daar okay. gaan we het verder niet over hebben. Maar het was even een interessante ja, okay. vraag. Dank voor het bellen. Ja, oké. Okay. Ja, u ook. Ja, Dank daar. u wel. Ja, het geeft wel aan hoe ingewikkeld het eigenlijk is. Hè? Want uh, als het om uh, uh, profijt gaat... dan weten alle landen opeens precies wat van hun is en wat niet van hun is. Op het moment dat het rotzooi is opgegraven moet worden... dan kijkt iedereen weg. Ja, het lijkt het gewoon een leven wel, hè? Het lijkt het gewoon een leven wel. <laughs> is het maar net. Timo, nacht. Hoi Frank, Timo. Je mag het zeggen. Uh, nou, over die plastic schoon te binnen, er is een Nederlands bedrijfje, een, een, een, een petrogasbedrijfje, dat van plastic brandstof kan maken. Ja. Oké, okay. alleen ja. voor de opschaling zou je misschien wel een multinational nodig hebben, maar dat terzijde. Ja, er zijn maar... inderdaad initiatieven om, om van plastic weer uh, olie te maken. En kan, uh, van twee kilo plastic kan je één liter olie maken, weet ik. Ja, en die had ook wel interesse in die soep, maar hij gaat het niet halen, zei hij. Ja, ja, ja, ja. de Rotterdamse haven is er trouwens ook mee bezig... om uh, dat uh, weer terug te gaan halen van afval. Maar dit terzijde. Daar belde hij ja. ook niet over, toch? Nee, ik belde niet over. M mijn vraag was, omdat, u, omdat die meneer zijn expertise zeerecht is... was ja. mijn vraag meer van, heeft het ontstaan van nieuwe eilanden... maar ook met name gezien de potentiële stijging van de zeespiegel... het verdwijnen van bestaande eilanden invloed op de aanwezigheid of de vorming van de vorming van watergrenzen. Oké, laten we beginnen met het verschijnen van van land van eilanden. van zandmotor denk ik. Ja, ja. Kijk, als dan moet je een onderscheid maken tussen kunstmatig aangelegde eilanden en eilanden die natuurlijk gevormd worden. Kunstmatige eilanden hebben in principe geen recht op zeg maar een territoriaal exclusieve economische zone. Die hebben alleen maar recht op een op zo'n veiligheidszone van 500 meter. Waarom niet, okay. eigenlijk? Uh, ja, ik denk dat, uh, dat, dat die regel is aangenomen om te voorkomen dat de staat, dus uh, zeg maar, midden in de oceaan allemaal kunstmatige eilanden aan zouden gaan liggen om hele grote maritieme zones te claimen. Oké. Okay. Um, maar als het op een natuurlijke wijze gebeurt, het ontstaan, dan is het geen probleem. Als een eiland op een natuurlijke wijze ontstaat, dan, uh, ja, dan kan je dat eiland, uh, dan, als dat in je zee ligt, dan is het gewoon van de staat. Uh, in wiens territoriaal Zee dat ligt. En die staat kan dat dan ook weer gebruiken om uh, verdere maritieme zones te claimen. Laten we even meteen een voorbeeld erbij pakken. Aan de hand uh, uh, van deze vraag, na aanleiding van deze vraag. Uh, onder Tessel, uh, sorry, ik moet het wel goed zeggen. ontstaat uh, Noorderhaaks. Dat is een zandplaat, maar het gaat om laag water. Dus met laag water is daar een behoorlijk groot gebied aan het ontstaan. wat eigenlijk een bult uh, uh, geeft in de kustlijn. Dat betekent dus, volgens jouw redenatie... dat dan ook de territoriale uh, uh, uh, grens van Nederland... ook met die bult mee naar buiten opschuift. Uh, ja, dat klopt. Kijk, eigenlijk ook... Uh, dus de, de, de territoriale grens van Nederland ligt eigenlijk op zich ook niet vast. Die verschuift steeds. Uh, de Nederlandse hydrografische dienst die maakt ook steeds uh, opnames van de, van de zeebodem. En dan stellen zij steeds weer vast... waar ligt nou die uh, 0 meter dieptelijn die je gebruikt... om de breedte van de territoriale zee te meten... En, ja, op een bepaald moment ontstaat er weer ergens een nieuw stukje kust. En dan schuift je Territiaalzee weer iets naar buiten op. En op een bepaald moment kan er ook weer een stukje verdwijnen. En dan ben je weer een stukje zee kwijt. Dus ja, zo werkt dat. Ja, dus nu een eiland voor Tesla aan het verschijnen is. Ontstaan is liever gezegd. En dat misschien wat naar Tesla vast gaat groeien. Dan schuift die grens ook op. Maar gebeurt het dan eens in de zoveel jaar dat die grenzen aangepast worden? Nee, dat is eigenlijk. Uh, in principe is het altijd zo dat je eigenlijk naar de situatie in de praktijk moet kijken. Dus op het moment dat, dat eiland uh, zeg maar uh, uitgebreid wordt, dan, dan schuift die territoriale grens ook op. Maar levert dat nooit conflict op? Stel je voor dat daar nu een, een, een boot met, met drugs uh, aangehouden wordt in de buurt van Texel. En uh, en de kustwacht zegt, nee hoor, u was in, binnen de territoriale wateren... dus wij mochten u voor controle aanhouden. En, en de advocaat zegt, nee hoor, kijk maar naar Noorderhaaks. Uh, die grens is net opgeschoven. Uh, daar, daar zijn wel eens verschillen over uh, geweest. En ik, ik, ik realiseer me ook dat ik het uh, verkeerd zeg voor Nederland. Want Nederland, uh, er is wel al eens een geschil geweest voor, uh, voor de rechter. Dat ging over uh, visserij. Uh, en toen zei dus de, de visser zei van, ja, op de nieuwe kaarten loopt de grens van de territoriale zee anders. Dus ik, ik bevond mij niet in de territoriale zee. Maar toen heeft de rechter vastgesteld... in de Nederlandse wetgeving staat... dat je de grens van de territoriale zee vaststelt... op basis van de geldende zeekaarten. En als ik naar de geldende zeekaart kijk... niet naar de kaart die nog gepubliceerd moet worden... maar de geldende zeekaart, dan ligt de grens anders. Dus ja, de Nederlandse hydrografische dienst geeft een kaart uit... eens per jaar, ja, cool, en dat is ja. dan de norm. Ja, precies. De kaart van in, in Nederland is de kaart een norm. Maar je hebt andere landen die zeggen van... niet de kaart is de norm, maar de, de praktijk is de norm. Um, Oké. Okay. Timo, je had het ook over het verdwijnen van eilanden. Ja, Toevallu springt in gedachten. Toevallu, ja, precies. Het eiland in, in Stille zijn geloof ik ook, hè? Ik weet het niet, maar dat ja, is als eerste ja. waar van denk denk. Ja, ja de, bij hun verdwijnt uh, land. Uh, en dan verdwijnen dus ook rechten. Uh, ja, dat klopt. Dat is dus ook, ook voor bepaalde kleine staten is dat wel een probleem. Onder andere ook Maldiven, dat ligt uh, ten zuiden van India. Daar uh, zijn wel projecties dat die hele staat uh, gaat verdwijnen. En dan is de vraag inderdaad... Uh, ja, wat, hoe kan je dan eventueel die rechten van die, uh, van die staat nog uh, eventueel uh, ja, zorgen... dat die blijven bestaan. Maar eigenlijk onder het huidige recht... Uh, als een eiland verdwijnt, verdwijnen ook de maritieme zones van dat eiland. Daar zijn wel bepaalde uitzonderingen op, maar... Uh, de meeste maritieme zones raak je gewoon kwijt als een eiland verdwijnt. Oké. Okay. Allright. Helder. Okay. Ja. Dank voor bellen, Timon. Bedankt, ja, nee, bedankt voor het antwoorden. <laughs> Oké, okay, 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Ruben, goedenacht. Ja, goedenacht. Uh, even een opmerking vooraf. Die meneer had het over uh, de Utenmisse U. vroeg aan hem als België prut. In Nederlandse wateren. laat verschijnen. Uh -huh. of uh, je België kunt aanspreken. Ja. Het is niet op grond van zeerecht. maar op grond van internationaal privaatrecht. kan België worden aangesproken. Ik verwees naar het arrest. Franse Kalimijnen. Ja. Dan nou, legt u het even uit. De Franse Kalimijnen. Dat, dat speelde in de jaren tachtig uh, volop. Ja, en daar heet het internationale. heet het Hof. Uitgesproken dat Nederland bevoegdheid heeft om uh, Frankrijk aan te spreken voor het vervuilen van uh, dus, uh, het uh, die dierwater. Of dat Nederland daaruit drinkwater moest destilleren. Ja, te tegen veel hogere kosten, omdat er ontzettend veel zout in zat. Ja. Okay. IP IPR, internationaal Privatrecht. Mijn vraag: mm -hmm. uh, mag Nederland, of mag Greenpeace straks als Nederland in het gelijk wordt gesteld... ook een schadevergoedingsactie beginnen bij dit hof... dus dat nu, om het zo te zeggen, het kort geding... uitspraak uit, uit, zal doen op het kort geding... of uh, moeten ze naar, terug naar Rusland... om grond van Russisch nationaal recht... een uh, schadevergoedingsactie te beginnen? Goeie vraag. Ja, goede vraag. Uh, als, als ik het goed heb... Uh... Ik heb een stukje niet voor me liggen, maar volgens mij heeft Nederland ook gevraagd dat, uh, dat wordt vastgesteld wat de schade is. En dat Rusland inderdaad ook tot een, uh, wordt veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding. En dat wordt dus vastgesteld door dat internationaal tribunaal. Dan, dan hoef je dus niet aan de rechter in Rusland te stappen. Dat was de vraag. Dank u wel. Ja, maar, maar betekent dat dan, want uh, dan is natuurlijk ook weer de vraag of de Russen zich eraan gaan houden. Want ze, ze, ze zijn nu niet opkomende dagen. Uh, dat doet vermoeden dat ze ook niet zoveel heel veel zin hebben in de civielrechtelijke uh, afdeling. Uh, ja, maar kijk, als je, dat, als, je dat, als je die uitspraak in handen hebt, dan heb je alvast een begin. Daar zien we verder. Ja. ja, helemaal mee eens. Ja, oké, okay, goed, uh, helder. Um, uh, ja, nou goed, een <laughs> gewikkelde kwestie. Want eerst, eerst zitten die arme mensen daar nog steeds vast... Uh, uh, en, en dat is punt één. Dan heb je nog een schip wat uh, daar vandaan moet komen... en waarvan Greenpeace zegt, laat dat niet lang duren. Want als krijg je achterstandig onderhoud... en dan werkt op een gegeven moment niks meer... je zit alles vastgeroest. Uh, en, en dan heb je nog uh, ten derde nog een mogelijke schadevergoeding. Je, je hebt ondertussen het kaartje onder me vandaan getrokken... van het <laughs> Nederlandse, ja, ja, Nederlandse continentale pad. Ik zie inderdaad dat uh, het, het kaartje klopt gewoon inderdaad niet. Gewoon een gedeelte van de Engel, Engelse kust is gewoon bedekt. Dus vandaar dat die lijnen allemaal verkeerd lijken... Maar... Oh. Ze kloppen toch wel? Uh, wat hier staat klopt wel. Nee, deze grens klopt wel, maar eigenlijk de kust van Engeland loopt dus uh, ergens anders dan waar die lijkt te lopen op dit kaartje. Oh, dat bedoel je. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Het is een kopie van Wikipedia. Want volgens mij me, naam, nou, dit kaartje geeft gewoon zeg maar alle wateren aan die ook uitkomen op de Noordzee. Dus vandaar die, uh, die lijn die midden door Engeland loopt. Oké. Okay. Dus dat verklaart het. Nou, goed. goed. Nou. Klopt het allemaal weer, geloof ik. Whatever. <laughs> ik geloof je. Frank, goede Hallo Frank. Is Frank er nog? We horen helemaal niks. niks. Nee. nee, valt net weg. Goed, nou, we hebben het over uh, alle zaken die te maken hebben met zeerecht. Uh, waar we het nog niet over gehad hebben, want dat is natuurlijk ook nog wel even een soort van ding, uh, zal ik maar zeggen. Uh, dat is de, de Noordpool. De Noordpool, ja. Wat wil je weten? Nou ja, daar speelt ook van alles, toch? Als het gaat om uh, wie er nu uh, uh, eigenaar van is. Ja, dat klopt. Uh, en dat gaat er met name eigenlijk... Uh, als, je naar, als je die 200 mijlzones bekijkt, dan heb je op de Noordpool nog een heel... in de Noordelijke IJszee heb je nog een heel groot gebied uh, wat volle zee is. Maar uh, volgens het Zeerechtverdrag mag je dus in bepaalde gevallen... ook een continentaal plat hebben voorbij die 200-zeemijl. En uh, daar zijn de kuststaten van, de, van het Noordpoolgebied... nu eigenlijk mee bezig om vast te stellen hoe ver hun continental pad loopt uh, in de Noordelijke IJszee. Nou hebben de Russen hebben onder water een vlaggetje geplant? Uh, ja, dat klopt. Uh, kijk, zij ze hebben zelf ook aangegeven... dat is eigenlijk om te markeren, denk ik, dat zij... Uh, zij waren daar bezig met onderzoek om die, uh, die claim te, uh, zeg maar, te onderbouwen. Uh, ja, en in dat kader hebben ze ook die vlag uh, geplant. Maar, en dat heeft ook tot heel veel reacties geleid toen van andere staten... en vooral ook in de pers... Uh, maar eigenlijk juridisch gezien had het planten van die vlag geen enkele betekenis. En dat heeft Rusland... Uh, ja, omdat je niet uh, zeg maar zeegebieden kunt claimen door uh, een vlag te planten. De regels, uh, ja, Er is geen regel die zegt als jij een vlag ergens plant dan heb je recht op dat gebied. Maar als het om land gaat is het toch wel de regel? Ja. Voorgesteld dat het land niet van iemand anders is bedoel ik. Uh, nou dat was misschien lang geleden zo. Maar tegenwoordig uh, alleen maar het planten van een vlag is uh, niet voldoende. Of tenminste ja misschien ook wel maar... Voor landgebied wel inderdaad, je hebt toch gelijk, maar op zee geldt dat dus niet zo. Nee, en, en, en ingewikkeld is het op het moment dat je een bak ijs boven je, boven je hoofd hebt, is er geen sprake van land? Uh, nee, ijs geldt niet als land inderdaad. Dus als je met onderzeeën eronder doorgaat en je plant een vlag op zee, leuk, symboolpolitiek. Maar als het om het internationaal zeerecht gaat, uh, heeft het geen enkele waarde? Uh, nee, dat klopt. Het was vooral inderdaad een symbool om aan te geven, denk ik, ook het belang dat Rusland hecht aan... Uh, de Noordpool en ook de grenzen, te willen grenzen aan de Noordpool, denk ik, wilde men daarmee uitspreken. Zo dus van, wij zijn een belangrijke Noordpoolstaat en wij rijken tot aan de Noordpool. Um, de olie- en gasvoorraden die daar vermoedelijk onder zitten, van wie zijn die? Uh, nou, die zijn dus van de kuststaten. Uh, die olie- en gasvoorraden zijn van de kuststaat uh, in wiens continentaal plat of exclusieve economische zone die gasvoorraden zitten. Uh, en, en weet je wie dat zijn, uit je hoofd? Ja, dat weet ik wel uit mijn hoofd. Dat is dus uh, Noorwegen, uh, Rusland, uh, Denemarken, Groenland, Groenland dus. Ja. Uh, via Groenland, uh, Canada en Verenigde Staten. Oké, okay. maar de Russen dus niet? Uh, heb ik de Russen niet genoemd? Oh, sorry, wel. Dan, dan heb ik die over het hoofd gezien. Oh, sorry, misschien luister niet goed. Is al, het is al wat later, dus. <laughs> Misschien heb ik het niet goed, uh, goed uh, gehoord nog. Oké, okay, goed. De Russen hebben ook uh, recht op een klein stukje. Uh, of misschien wel een groot stukje. Een groot stukje, ja. Oké, okay, goed. Um, Jenny, goedenacht. Goedenacht. Ik hoorde op de radio... dat die Russen het logboek en nog meer dingen van het schip hebben gehaald. Ja. En ik vraag me af, is dat geen omgekeerde piraterij? Want dat deed uh, Michiel de Ruiter ook. Die, uh, heb je de radio trouwens aanstaan? Wat hè? Heb je de radio hard aanstaan? Niet hard. Oké, okay, nou, ik, ik hoor je wel een beetje teruggalmen. Maar uh, <middelijks> Michiel de Ruiter deed dat ook uh, uh, en dat was piraterij? Ja, en uh, je kan nu nog steeds in musea dingen terugvinden die hij geroofd heeft. En is het vorig jaar geweest dat Willem-Alexander een schild teruggebracht heeft. Ja, Alex oude Elverink, mag dat? En wat de Russen gedaan hebben? Ja, ik denk dat, dat Rusland zich op het standpunt zal stellen... Zij, zij hebben dat schip opgebracht en dat ligt nu in de haven van Murmansk... en dat is onder hun controle, dus zij, zij zullen wel stellen... dat dit een overeenstemming is met het Russisch recht, ja. Maar dat moet je wel even uitleggen. Op het moment dat, uh, dat, dat, dat, dat een, een, een, een onder-Nederlandse vlagvarend schip... in internationale wateren vaart, dan is dat toch Nederlands grondgebied? Uh, nee, dat is geen Nederlands grondgebied eigenlijk... maar Nederland heeft wel in principe dus uh, als enige staat het recht... om op te treden tegen, tegen dat schip. Maar goed, Rusland meent dus dat vanwege het feit... ook dat uh, dat schip bij dat boorplatform is geweest, et cetera dat Rusland ook gerechtig is om op te treden. En daarom hebben zij dat schip dus gearresteerd. En dan mogen Russen uh, uh, op grond van hun eigen recht... mogen ze aan boord komen, mogen ze de macht overnemen... letterlijk het roer overnemen... maar ook alle stukken, zoals logboeken, in beslag nemen? Uh, ja, ik denk dat zij dat zien als bewijsmateriaal ook. En dan mag dat? Uh, dan, ja, in Nederland mag je ook bepaalde dingen in beslag nemen... als er bewijsmateriaal is in een strafzaak. Dus, uh, nou, Jenny gebruikt het woord van piraterij... Uh, ja, dat weet ik. Nou, ik zou dit niet direct bestempelen als piraterij, denk ik. Nee? Oké. Okay. Jenny? Ja, maar het is toch omgekeerde piraterij? Mm -hmm. Omgekeerde piraterij. Zij beschuldigen die Greenpeace mensen van een uh, piraterij. Maar nu hebben ze dat schip geënterd en, en gestript, zeg maar... Ja, goed. Nee, ik, ik begrijp het punt. Maar ik denk nog, als je kijkt naar de definitie van piraterij in het Internationaal van de Recht van de Zee, dan is die actie van Greenpeace, was dus geen piraterij. Maar ook deze actie van de Russische overheid is geen piraterij. Oh, dus die Rus hoeven niet te gaan zitten. Waarschijnlijk niet, nee. Okay. Shit. Oké, okay, dank voor bellen. Oké, okay, bedankt. Dank je wel. Maar die andere aanklacht dan, hooliga hooliganisme, uh, hooliganisme, hooliganism, wonderbaarlijk woord eigenlijk. Um, uh, dat betekent vernielen toch? Uh, ja, ik neem aan dat als je kijkt naar de omschrijving van dat hooliganisme in het Russische strafrecht, dan meent blijkbaar uh, ja, de Russische onderzoeksrechter dat. De actie van Greenpeace onder dat artikel uit het Russische strafrecht te brengen is. Dus daarom zal men we wel gekozen hebben voor uh, deze specifieke aanklacht. Maar dat betekent dat je toch eerst uh, verniet, spullen moet vernielen, vernielen van iemand. Uh, ja, ik weet niet wat de omschrijving is in het Russisch strafrecht. Misschien is dat ook al wel uh, zeg maar een poging tot het vernielen van spullen. En misschien zegt men wel van ja, Greenpeace heeft geprobeerd dingen te vernielen. Ja. Uh, ik weet niet wat voor creatieve oplossing men hier. Uh, en Oké, okay, goed. Nou ja. het, uh, wanneer gaan we uh, van de Russische strafrechten wat horen? Uh, is dat een vraag aan mij? Ja. Uh, ja, Russisch recht is niet echt mijn specialiteit. Maar ik neem aan dat het al wat eerder zal zijn... Uh, als wanneer we horen van het tribunaal. Want het tribunaal die gaat er uh, nou ja, 60 dagen sowieso op lopen kouwen. Uh, ja, voordat ze samengesteld zijn. Überhaupt. Voordat ze samengesteld zijn. Dan ja. moeten ze het inhoudelijk gaan behandelen. Uh, dus dan ben je... Half jaar verder? Uh, nou, oh, maar ik denk die, ja, ik denk dus dat Nederland in eerste instantie een termijn zal krijgen van een aantal maanden. Ja, Rusland doet niet mee. Dus dan kan je vrij snel overgaan tot de mondelingenbehandeling. Dus uiteindelijk zal het nog wel redelijk snel gaan. Maar uh, Kijk, en verder natuurlijk ook nog een oplossing is daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar natuurlijk bestaat ook nog steeds de mogelijkheid dat Nederland natuurlijk via diplomatieke weg tot een vergelijk komen. Hè. Lijkt dat lijkt een veel uh, beter plan. Moet bom. je ook niet uitsluiten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima die gaan die kant op. Hopelijk dat een goed etentje met Poetin wonderen doet. Je weet nooit hoe een koe een haas vangt, zullen we maar zeggen. Alex oude Elverink, adjunct-directeur van het Nidos Nederlands Instituut voor de Zeerecht, hoofddocent Universiteit van Utrecht. Hartelijk dank voor jouw komst. Ja, bedankt. Zometeen op deze zender. Eh, nachtzuster Astrid de Jong staat klaar. Zometeen van Ombud Max. Wat mij betreft, dank voor het luisteren.